Het volksgericht, deel 3. Het gebrul dat achter Dolf opsteeg maakte dat hij zich snel omdraaide, zich instinctief schrapzettend, want hij dacht dat de kinderen zich als één massa op hem zouden storten. Maar wat hij zag waren zijn vrienden die dreigend de wapens ophieven. Hij zag ook opdringende kinderen die Nicolaas Volles meteen wilde uitvoeren, terwijl een ander deel zichtbaar aarzelde en vele anderen heftig protesteerden. Ze duwden en trokken aan elkaar, ze stompten en gilden. Boven alles uit donderde Fredo's stem die riep, bescherm hem. Leonardo zwaaide zijn knots en schreeuwde met bliksemende ogen, dood aan de verraders, Verdedigt Rudolf. En op dat moment besefte Dolf dat het op een bloedbad uitging lopen. Scheurt hem aan stukken, gilde Anselmus dansend op de steen. Raakt hem niet aan, kinderen, red jullie beschermer. De kinderen gingen elkaar al te lijf. Dolf gilde, maar hij kon niets doen en niet verhinderen dat ze elkaar naar de keel vlogen. Woedende kreten stegen op. Leonardo deed met zijn knots een uitval in de richting van een groep kinderen die Dolf wilde aanvallen. Nee! schreeuwde Dolf. En toen was daar opeens dom Tadeus, met geheven armen en harde stem. Laat dat! Stilte! Stilte! Raakt hem niet aan, kinderen! Raakt hem niet aan! Rudolf is onschuldig en ik zal het bewijzen. Hij bleef het herhalen, schreeuwend boven het tumult. Nieuwsgierig naar wat de derde priester te zeggen had, bedaarden de kinderen enigszins. De vechtenden werden door ordebewakers uit elkaar getrokken en op hun plaatsen gezet. Stil jullie, dom Tadeus gaat spreken. De rij van toortsdragende jongens was verbroken. Ook zij waren naar voren gekomen om met hun vlammende knotsen dolf te beschermen. Maar Thaddeus' geroep deed hen terugwijken. De kinderen werden rustiger en wachten af. Maar ze bleven op hun hoede met strak gespannen lijfjes, alsof ze elkaar elk ogenblik weer konden aanvliegen. Carolus stond te springen op het rotsblok en gilde ook. Stilte, stilte, laat ons horen wat dom Thaddeus te zeggen heeft. Nog altijd stond de Benedictijn met geheven armen in de spookachtig verlichte kring, vlak bij Dolf. Hij beval Leonardo, Frank en Peter wat achteruit te gaan. Hetgeen ze langzaam en niet zonder tegenstribbelen deden. Maar ze deden het. Toen greep Thaddeus Dolf bij de hand, trok hem vooruit tot juist voor het rotsblok. Anselmus, rechtop, snouwde. Heb je het oordeel van Nicolaas niet gehoord, broeder Thaddeus? Het vonnis is uitgesproken en hoeft alleen nog maar voltrokken te worden. Waarom komt gij u er dan nog in mengen? Dom Thaddeus wierp zijn kap af, zodat het licht op zijn geschoren schedel speelde. Verdwaasden, sprak hij luid en langzaam. oren en verdwaasden, zijt gij. Herkent ge een goddelijke afgezand niet wanneer ge hem ziet? Want dat is hij, deze rudel van Amstelveen. Hij is ons door de hemel gezonden om ervoor te zorgen dat het kinderleger veilig in het heilige land zal aankomen. Toen God zag dat Nicolaas niet was opgewassen tegen de geweldige taak om duizenden kinderen te voeden en te beschermen, zond hij het kinderleger nog een uitverkorene, Rudolf van Amstelveen. Met geen andere opdracht dan zich te bekommeren om het lichamelijke welzijn van Gods kinderen. Heeft Rudolf van Amstelveen zich niet met ijver en een hart vol liefde van die taak gekweten? Toen de duivel, verbitterd door hun onschuld, zijn Satans horden op de kinderen afstuurde en de schaarlaken dood onder ons bracht, heeft Rudolf van Amstelveen die duivelse horden weten te verslaan. Rudolf van Amstelveen bracht ons brood en gezondheid, moed en kracht. En nu wacht gij het, broeder Anselmus, en ook gij, Nicolaas, om deze uitverkorene van ketterse praktijken te beschuldigen? Schaamt u, gewild hem laten vermoorden door dezelfde kinderen die hun leven aan hem te danken hebben? Beantwoord gij zo Gods goedheid, dan zal het u slecht vergaan, dom Anselmus, en jou ook, Nicolaas. Anselmus rochelde van onmachtige woede. Broeder Tadeus, je woorden zijn als dolksteken. Laat je niet misleiden. Hoe kan een ketter Gods afgezant zijn? God bedient zich van onverwachte instrumenten om zijn wil door te zetten, broeder Anselmus. Dat zijn uitvluchten, broeder Tadeus. Ge verwijt ons dat wij in Rudolf van Amstelveen geen uitverkorenen des hemels hebben herkend. Waaraan hadden wij hem dan moeten herkennen? Aan zijn vroomheid, die bezit hij niet. Aan zijn schoonheid... Schoonheid is een verleidingsmiddel van de duivel. De kinderen waren opgedrongen, maar doodstil geworden. Dit nieuwe duel, tussen twee priesters nog wel... hield hen in de ban. Waarop zou het uitdraaien? Ze waren hun onderlinge verdeeldheid vergeten... en volgden de strijd met gespitste oortjes, rode koontjes, open monden. Ja, dom Thaddeus viel nu Nicolaas in met een hoogrode kleur. Gij beweert maar iets. Gij wilt Rudolf van Amstelveen beschermen, maar ge kunt niets bewijzen. Dat kan ik wel, riep Thaddeus uit, niet minder opgewonden. Jullie konden alleen maar beschuldigen. Ik heb een bewijs, een zeer zichtbaar bewijs. Toon het! gilde Anselmus met overslaande stem en hij keek angstig naar Thaddeus' lege handen, alsof hij een gezegeld perkament verwachtte met de handtekening van God. Hier is het bewijs, sprak de monnik plechtig. Hij vatte dol weer bij de linkerhand, stroopte de mouw van dienstrui enigszins op en toonde het bewijs. Een litteken. Als kleinkind was Dolf gebeten door een hond. Diep waren de tanden van de Bouvier in zijn onderarm gezonken en hadden drie bloedende gaten veroorzaakt. De wonden waren snel genezen, al bleven er littekens achter. Rafelige putjes aan de binnenkant van zijn arm, die nooit verkleurden en die in de zomer wit afstaken tegen zijn gebruinde huid. Dolf wist dat hij die kleine littekens bezat en dacht er nooit over na. Vroeger op school waren er kinderen geweest die ze hadden opgemerkt... en vroeger heeft iemand je aan zijn vork geprikt. Daar hadden ze dan om gelachen. Maar hoe de littekens van een hondenbeet nu zijn onschuld konden bewijzen... was Dolf een volslagen raadsel. Verbaasd staarde hij naar zijn arm. Dit is het teken dat God hem opdrukte... toen hij Rudolf van Amstelveen zijn missie bekend maakte. Het teken van de heilige drievuldigheid... Durft ge nu nog te twijfelen, gij dwazen, kent ge dan Gods merkteken niet? Dom Thaddeus' ingrijpen maakte een onbeschrijfelijke indruk. De kinderen persten zich naar voren om het ook te kunnen zien. Dolfs arm werd bijna uit zijn lichaam gerukt. Ze knielden voor hem neer, kusten zijn schoenen, de gerafelde zoom van zijn broek, zijn handen en vooral het litteken. Ze drukte hem bijna plat in hun geestdrift. Zij die het hardste geschreeuwd hadden, dood hem, kropen nu over de grond om hem maar even te kunnen aanraken. Zelfs Nicolaas stapte van de steen, duwde de kinderen opzij en bracht Dolf daardoor wat verlichting. Laat mij zien, sprak de herdersknaap. Dolf toonde hem de littekens. Hij begreep weinig van de situatie en was er helemaal door overdonderd. Dat drie onnozele witte plekjes zo'n indruk konden maken, leek hem absurd... Maar hij begreep dat hij gered was. En dat niet alleen. Dom Thaddeus' tegenwoordigheid van geest, of beter, zijn instinctieve slimheid, had een bloedbad voorkomen. Maak ruimte, gebood Nicolaas. De kinderen weken enigszins terug, nieuwsgierig naar wat er ging komen. Nu stonden de twee uitverkorenen tegenover elkaar. Nicolaas, de leider van de kinderkruistocht, en Rudolf, die weken geleden plotseling was komen opdagen. Vreemd. Onweerstaanbaar. Nicolaas greep dolf bij de pols en keek lang naar de drie witte putjes. Hij had wel eerder zulke littekens gezien bij mensen die door een wolf waren aangevallen en die het wonder boven wonder hadden overleefd. Had Rudolf, voordat hij kruisvaarder werd, in winterse wouden met een wolf gevochten en het ondier gedood? Was hij zo sterk? Nicolaas herinnerde zich plotseling alle dreigementen die zijn rivaal ooit had geuit in de tent en die altijd bewaarheid waren geworden. Eens had hij de twee monniken vervloekt en prompt daarop waren zij ziek geworden. Eens had hij de huifkar vervloekt en diezelfde nacht was het ding in brand gevlogen. Rudolf van Amstelveen scheen een macht te bezitten die de macht van Nicolaas verre te boven ging. Zo'n jongen kon je niet tot je vijand maken. Als je hem niet kon vernietigen, en welk kind zou nu nog een hand naar Rudolf durven uitsteken, moest je hem te vriend houden? Deze gedachten schoten Nicolaas bliksemsnel door het hoofd, want, zoals gezegd, dom was hij niet. Zijn boeren slimheid gaf hem in wat hij moest doen. Zwijgend liet hij Dolfs arm los en knielde. De kinderen barsten uit in luid gejubel. Ze vonden het tafereel zo ontroerend dat ze Nicolaas voorbeeld wilden volgen, maar daarvoor stonden ze te dicht opeengepakt. Anselmes keek toe van zijn hoge standplaats en verbeet zich. Dat Nicolaas letterlijk en figuurlijk door de knieën ging, betekende voor de monnik zo'n geweldige nederlaag dat hij het liefst woedend zou zijn weggelopen om zich nooit meer met de kinderkruistocht te bemoeien. Alleen de gedachte aan Genua weerhield hem. Dolf was dit alles toch te gortig. Hij hield niet van Nicolaas, maar hij wilde niet dat de jongen zich voor hem vernederde. Snel trok hij de herdersjongen omhoog. Sta op, Nicolaas, zei hij luid, je hoeft niet voor mij te knielen. Wees voortaan mijn vriend. En hij omhelstde de leider. De kinderen leken wel gek geworden. Ze lachten, dansten, kusten elkaar. Ze gedroegen zich zo uitbundig dat niemand had kunnen raden hoeveel werk ze die dag hadden verzet. Hand in hand dansten ze over het veld. Ze zongen liedjes alsof het een feest was. Zij, die zo even nog met elkaar hadden gevochten, vergaven elkaar van ganse harten en zoenden elkaar dat het klapte. Dolf werd door twintig sterke jongens op de schouders gehezen en in triomf naar het kampement gedragen. Marieke liep er achteraan, snikkend van opluchting. Pas heel laat die avond werd het rustig. De maan kwam op, de sterren twinkelden. De meeste kinderen sliepen in met een glimlach om de lippen. Morgen zouden ze de bergen aanvallen, maar met Rudolf van Amstelveen in hun midden en grote pakken levensmiddelen op de rug zouden ze sterk genoeg zijn om alle moeilijkheden te overwinnen. Dolf was moe. Maar slapen kon hij niet. De gebeurtenissen van die avond hadden hem hevig aangegrepen. Hij voelde hoe Leonardo naar zijn arm tastte. Zou de student hem nu ook als een hemelse afgezand beschouwen? Dolf hoopte vurig van niet. Hij hoorde Leonardo zacht grinniken. Was het een grote hond of een wolf? fluisterde de student. Een hond, antwoordde Dolf zacht. Ik was pas vier jaar oud. Wat zal je een keel hebben opgezet, spotte Leonardo gedempt. Ja, dat moet wel. Ik kan me er bijna niets van herinneren. Het is zo lang geleden. Even was het stil. Toen kwam door de duisternis Leonardo's stem voorzichtig in zijn oor fluisteren. Nicolaas is niet gek. En hij is een herder. Hij heeft de littekens net zo goed herkend als ik. Denk je? vroeg Dol verrast. En Anselmus ook. Wat wil je daarmee zeggen? Dat zij de list van Dom Thaddeus hebben doorzien. Blijf op je hoede, Rudolf, al ben je voorlopig veilig. Je hebt veel vrienden en wij zullen niet toestaan dat jou een haar wordt gekrenkt, maar... Leonardo, zei Dolf ernstig, ik heb niet het minste verlangen naar verdeeldheid onder de kinderen. Ik was dol blij met de inval van Dom Thaddeus, want ze zijn nu weer eensgezind. Dat zal je dan tegenvallen fluisterde Leonardo. Wacht maar tot morgen. Wat gebeurt er dan? Dat zul je wel zien. Anselme zal raar opkijken, dat verzeker ik je. Dolf probeerde te bedenken wat die toespeling betekende, maar hij kwam er niet uit. Te talrijk waren zijn gedachten bij de bergen die hun zwarte schaduwen over het kampement wierpen. Achter hun hoge kammen gromde een onweer. Voor Dolf betekende de Alpen een leger geduchte vijanden die aangevallen en overwonnen moesten worden en waarvoor hij diep in zijn hart doodsbang was. Morgen, dacht hij, en de hemel sta ons bij.